Madrid op voorsprong bij Dynamo Zagreb. Dus een goalsje in de arena voor Ajax zou prettig zijn. Bar Roland Ronald van der Geer. Het publiek schreeuwt er eigenlijk om na 64 minuten. Het gaat nog maar eens even achter de ploeg staan in die wedstrijd tegen Lyon. We nog altijd die 0-0 tussenstand. Kans is er wel geweest voor Ajax, voor Jan Vertongen na een uitbraak van de Amsterdammers. Nu even kijken. Van de Wiel vindt in de as van het veld. Erikse Rans, schatst op het gebied en de redding van Loris. Goeie kans voor Ajax met goed werk van Van de Wiel... Uiteindelijk vindt hij Eriks in de as van het veld. Die staat op de rand van het Zafsopgebied. Met het linkerbeen plaatst hij de bal in de uiterste hoek. Maar Loris met een prima redding. Het schot overigens kwam in de eerdere kant van Vertongen naar de paas van Soleimani. En omdat Vertonghen in het Zafsopgebied van Lyon alles razendsnel moet doen. Was het schot eigenlijk net zo slecht als het optreden van Danny de Munk hier in de rust. En kwam het vrij gemakkelijk terecht in de handen van Loris. Nu Loris met een prima redding. Een corner volgt er uiteraard voor Ajax. Nou, die redding is zeker goed omdat die bal onderweg nog van richting wordt veranderd ook door Courtney. Hoekschop voor Ajax. Jansen, daar is Sikorsson. En daar is weer Joris. Van wie uh, gezegd kan worden dat hij ook zo af en toe wel rare dingen doet. Maar dat hij in ieder geval uitstekende reflexen heeft. Dat heeft hij dan nu laten zien. Dat geldt voor Vermeer aan de andere kant ook. Maar dat is ook wel het sterke punt van Joris. Denkt u nog eens uh, aan de wedstrijden die hij met Lyon speelde. Twee jaar geleden toen deze ploeg de halve finale haalde. Tegen bijvoorbeeld Bordeaux in de kwartfinale. Tegen Real Madrid in de achtste finale was dat denk ik. Toen ze Madrid uitschakelen. Toen was hij erg goed. Balbezit voor Lyon. Via Gommis. Met een tegenstander in zijn rug. Dat is Al de wereld. Al de Wereld pikt hem de bal af. En dan kan Ajax eruit komen via Sictorson. En lopers gevonden. Sime de Jong. Sime de Jong mag. En dan komt uh, Bakari Corner hard maar rechtvaardig in. En zegt de scheidsrechter nog gaat alsnog fluiten. Voor een overtreding die al in het eerste stadium werd gemaakt door Grenier. Op Siktorson, Grenier krijgt geel. En Ajax krijgt een vrije schot, maar wel. 4 meter over de middenlijn en niet dicht bij het doel. Het is Lofren, ik wil je niet oh. graag corrigeren, maar die krijgt een gele kaart. Die kwam inderdaad wat ongecontroleerd in op ziektochson. Die zou het bijna kunnen omschrijven als een aanslag, want de bal was al weg. IJslander had de bal al gespeeld en kwam die vol op de benen van de IJslander. Je zou zelfs zeggen, in een Nederlandse competitie, zou daar wel eens een rode kaart voor getrokken kunnen zijn. Dat gebeurt nu niet, dus Lofren ontsnapt wat dat betreft. De tweede man die geel krijgt, eerder al dus Kelstreum. Uiteindelijk wachten starten keurig het voordeel af van Ajax. Toen dat er niet was keerde hij terug naar dit moment. Ajax heeft weer het balbezit met Jan Vertongen op eigen helft. Naar Theo Jans, die staat drie meter voor hem. Jans gaat dan eens om zich heen kijken. En kijkt waar hij nou eens een keer een splijtende paas aan kwijt kan. Maar er is niet zo heel veel beweging, dus komt hij niet verder. Dan de bal terug naar Alderwereld. Die weer terug naar Vertongen. Ja, de Fransen. Het is een hecht blok. Lidisch kort op elkaar. Eerlijk zijn gevonden. Goede steekbal in gedachten, maar niet uitgevoerd. Richting Soleimani. Dan zit Lyon er weer tussen. En is Gomis gevonden in de middelszit. Gomis draait weg. Terug op de eigen helft. Geeft de bal aan Sissoko mee. Bastos is al speelbaar aan de linker flank. Bastos krijgt de bal. Neemt hem aan onder druk van Van der Wiel. Hij kan dan combineren met Brian. Uiteindelijk krijgt Ajax daar in via Vertongen. Gaat de bal over de zijlijn. 67e minuut de loop. 0-0 nog altijd in de Amsterdam Arena. De Fransen aan de bal via Brian. Velduel met Vertongen. Beide spelers naar de grond. Scheidt de zegt voetbal maar door. Pootje haken dan bij Suleimani door Kelstreum Vrije schop voor Ajax. 20 meter voor de middenlijn. De Boer gaat maar eens staan. Frank de Boer. Is eigenlijk tegenstelling tot zijn collega vrij rustig. En heeft veel gezeten vanavond. Misschien een beetje moe in de benen. Van de wiel met de vrije schop. Al de wereld breed naar Vertongen. En... Ja, Ajax zal toch langzaam maar zeker, heel langzaam, maar wel heel zeker... de druk een klein beetje moeten opvoeren om deze avond te vervolmaken. Het is benieuwd, of ik ben benieuwd, als er risico's genomen moeten gaan worden... met wie die dat gaan doen. Ebicidio en Anita zijn inmiddels aan de warming-up begonnen. Als er ervandoor is aan de linkerkant. Een voorzet wil geven, uiteindelijk op Revalier stuit Maar gaat over de achterlijn en dus een corner voor Ajax aanstaande. Dan kan Theo Jansen zich weer eens onderscheiden... Die zich dus ophoudt, ja, met name voor de twee centrale verdedigers... daar in de controle speelt. En er is heel veel kritiek op zijn rol. Men vindt hem ja, te, te weinig dwingend. Hij wordt een beetje in de positie gehouden... waardoor hij zich niet kan onderscheiden. Hij wordt zelf inmiddels een beetje moe van het gezeur. en zegt, ik speel hier lekker, ik heb het naar mijn zin. En nu gaat hij dus een corner nemen voor Ajax... vanaf de linkerkant in de 68ste minuut... met Vertongen en Alderwereld bij de penaltystippen en daar ook Siktersom. Daar komt die bal bij de wereld kop door tongen dan aan de rechterkant het geeft een paasje met wat nonchalance. Bedoeld voor alderwereld, maar dan is het een koud kunstje voor Lovren om daartussen te zitten. De bal wel over de zijlijn. Soleimani gaat namens Ajax gooien ter hoogte van het strafstopgebied. Aan de rechterkant het Franse strafstopgebied. En dat doet hij richting alderwereld. Alderwereld terug naar Soleimani die de bal handig aanneemt. Meteen langs een tegenstander glipt op snelheid, maar komt er echt vier tegen onderweg. Dat is toch wat te veel voor het goede. raakt de bal kwijt in de drukte. Gomis. Uitbraak van de Fransen. Goed opgetreden van de wiel. Die de bal van de voeten van Gomis afspeelt. Anpassal nog een beukje uitdeelt ook. Maar niet uh, tegen de regels in, volgens de scheidsrechter. En dus uh, kan Ajax door met Eriksen aan de bal. En Boylussen aan de linkerkant van het veld. Beweging, Sitorsson, Eriksen. Laatste krijgt de bal. De Deen kaats terug op de eigen helft naar Vertongen. Vertongen, al de wereld. De twee Belgen. Na 69 minuten, 0-0. Vertongen weer terug aan de bal. Mag wat lopen, mag wat komen. Dan komt Soleimani de bal weer eens halen, halverwege de Franse helft. En kijkt dan wel richting het doel. Komt iemand daar in de positie om aangespeeld te worden? Nou nee, dan gaat het toch weer terug naar Jansen. Kiest Jansen voor de andere kant de linker. Daar is Boylissen, daar is ook de Jong. De Jong draait weg. De Jong nu met, het, uh, combinatie. met de combinatie. Wil daar ik wil eigenlijk zeggen, op zoek naar het rechterbeen. Maar dat durft hij toch niet aan als hij vanaf links naar het schafstopgebied komt. Jansen vervolgens nu met een bal die weer wordt aangenomen door de Jong. Tussen de liniespeler, maar wel keurig de bal aangenomen. En bezorgd bij Boyles aan de linkerkant. Die zet het gaspedaal erop. Aan die linkerkant komt hij uiteindelijk Rivier weer tegen. Die vlak bij de achterlijn uiteindelijk zijn voet uitsteekt. Als Boyles een voorzet wil geven op Boerichter en Sikterson. Die zich in het schafstopgebied van de Fransen ophielden. Bal gaat over de zijlijn. Daar gaat gewisseld worden. En toch opvallend, ja nu van de week was het tactisch tegen Herakles. Of ging het eigenlijk meer om, ja ik heb wat last van de knie. Maar nu zie je Theo Jans toch wat verschrikt naar de kant kijken als zijn nummer omhoog komt. En hij in deze wedstrijd vervangen gaat worden na 70 minuten. Door naar Anita. Dat is een streep door de rekening van de man die zich toch een beetje de sterkhouder van het huidige Ajax wil noemen. Hij mag direct naar binnen van Frank de Boer. Ik denk dat daar de teleurstelling van afdruipt. En Furnan Anita gaat nu in die controlerende rol spelen. Ja, het is ook niet zo dat de twee elkaar nog even een handje hebben gegeven. Siem de Jong, 1-2, korte 1-2. Komt de bal over de voeten van Boerrechter? Boerrechter net niet bij de bal. Omdat uiteindelijk Rivière daar nog een voet tegen krijgt voordat de... De zalen de bal richting het doel kan schieten. Daar komt hij net niet meer aan toe. Wel weer een hoekschop dus. En een kans, mogelijkheid voor Ajax en opnieuw een hoekschop. Jansen is daar nu weg. Dat betekent dat Soleimani de hordeurs moet waarnemen om nou de hoekschop te geven. Koppers genoeg voor het doel. Het is uh, Eriksen die hem neemt vanaf de linkerkant. Bal komt bij de eerste paal. Boerichter kan niet doorkoppen. Dan kan Briot de bal richting Gomis schieten. Die staat nog voor de middenlijn. Maar stuurt wel direct in de uitbraak Bastos weg. Aan de linkerkant. Achtervolgt de Soleimani. Bastos neemt aan. Halfwege de Ajax helft. Geeft dan een lage voorzet. Die door Anita vrij gemakkelijk uit het strafstopgebied kan worden weggewerkt. In de voeten van de wereld. wereld. Ja, die zou nu moeten openen naar Eriksen. Want die staat daar nog aan die linkerkant. En heeft wat ruimte. Eriksen wordt inderdaad gevonden. Moet dan om Grenier heen. Dat lukt niet. Geeft de bal terug. Ja, Anita rekent er niet op. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. Bij Jan Vertongen en Anita. Maar ik vind het opvallend dat Jansen uit het veld wordt gehaald. Daar waar ik had verwacht dat de jong eruit zou gaan. Jansen in die rol zou spelen en Anita daar controlerend zou gaan spelen. Ja, het vraagt om uitleg. En die uitleg zal er ongetwijfeld na afloop van deze wedstrijd komen. Als Frank de Boer voor de microfoon verschijnt. 72e minuut. 0-0. Ajax-Lion. Balbezit voor de invaller Anita. En kijken en zoeken. Boilers aan de linkerkant. Boerrichter kan. Er overheen kan ook. Daar staat Eriksen. Dan moet Siktersson voor de goal komen. Daar komt hij ook wel. Maar de voorzet van Eriksen komt eigenlijk net te laat. en gaat al met een boogje geraakt door een tegenstander over het doel. Hoekschop nummer 9 is goed het meegeteld. Tegen 5 voor Lyon. Eriksen zelf neemt hem dan weer. Siktersson staat in de doelmond. Daar komt Boerichten nu ook. De twee centrale verdedigers zijn mee. En Sim de jongens mee. En een van die vijf moet de bal dan... ...op zijn hoofd gaan krijgen. Daar komt de corner, daar komt de keeper ook. Die zit helemaal mis, maar wordt geholpen door zijn verdedigers... ...zodat de bal niet in de richting van het doel gaat... ...maar min of meer blijft hangen. Dan komt er een diepe bal in de richting van Gomis. Moet van de wiel de counter eruit halen en dat doet hij uitstekend. Hij doet dat uh, zodanig goed dat die bal zelfs binnen blijft. Weliswaar Frans balbezit wordt, want uh, uiteindelijk is het Sissoko... ...die de bal op eigen helft opvangt aan de linkerkant. Maar hij ging weer eens door zijn strafstopgebied, Loris. Dat is toch niet zijn meest sterke punt. Hij zat mis bij deze hoge bal. Ze noemen hem wel eens Spider-Man. Maar bij dit soort hoge acties maakt hij zijn naam wat dat betreft niet helemaal waar. Maar verder is het een prima doelman die prima wedstrijden heeft gespeeld. En ook de doelman is van het Franse nationale elftal. balbezit is er voor Lyon. wordt rondgespeeld door Coné, door Lovren en door Sissoko. De linksachter die dan zegt ja, wie komt die bal nou eens halen. Want nu zijn we het zat hier achterin. Nou ja, Bastos dan maar rond de middenlijn. Bal naar uh, Kelstreum weer op eigen helft in de assen. Aan de rechterkant Revalier. Revalier troot voor de middenlijn, zoekt contact met Brian, loopt zelf door. Wil de bal terug, die komt niet. Brian heeft andere ideeën, zoekt Gomis. Die centraal op het veld staat, maar wel op 30 meter van het doel met zijn rug ernaartoe. Gomis, terug naar Brian, dat kan. Brian terug naar uh, ja, mensen achterin, dat kan ook. Dan komt Grenier zich aanbieden, die krijgt ook overblikkelijk de bal. Dion speelt de bal nu rond op de helft van Ajax, maar wel ver van het doel. Dan Brial opnieuw. Bastos wil. Balletje gaat binnendoor. Dat heeft van de wiel gezien. De bal terug naar de doelman. Oh, ongelukkige trap van Vermeer. Dat loopt maar net goed af. De bal komt nog bij Siktersson. Maar bijna zat Brian daartussen. Ik, ja, goed. Ik hou op over Vermeer. Precies. Want hij, uh, hij trapt de bal uiteindelijk in de voeten van Siktersson. Komt goed uit. Wat Siktersson daarna doet is wat minder goed. Want uh, Sulemani weggestuurd aan de rechterkant. Maar die bal is zo hard dat hij niet te belopen is. Voor de Serviër. Was ook overigens wel wat eenvoudiger gespeeld. Dit, die counter van Lyon. Daar waar Briand, die bal gaf op Bastos. Maar die was zo eenvoudig te doorzien door Van der Wiel. Dat hij dus terugkomt naar Vermeer. Wordt mij gewezen op een man die pracht, met een prachtig goud hesje en lange blonde manen begint aan zijn warming-up namens Ajax. Dat is Dimitri Boulikin. Overgenomen dus van Anderlecht. Vorig jaar 21 keer scorend voor ADO Den Haag. En nog niet gespeeld voor de Amsterdammers. Maar misschien kan hij een rol van betekenis spelen in de slotfase van deze wedstrijd. Omdat, en dat hebben we al een paar keer uitgesproken. En door Ajax wel degelijk gescoord moet worden in dit duel. En voor alle duidelijkheid, met nog een kwartier te gaan, is het nog altijd 0-0. Blessure is er voor Alderwereld, die een tikje heeft gekregen van Gomis in een duel. Gomis krijgt daar ook de gele kaart voor. Alderwereld voelt even of alle tanden en kiezen nog op zijn plek zitten. Nou ja, dat ze er vooral nog zijn. En als dat het geval is, dan hoeft de verzorging niet binnen de lijnen te komen. En kan Ajax die vrije trap gaan nemen. Derde gele kaart voor een speler van Olympique Marseille. In dit geval dus de spits Gomis. Ja, ik zit sorry, ik zit even naar de herhaling te kijken. En ik, hij komt wel met zijn elleboog tegen uh, Alderwereld aan. Omdat hij zich erg breed maakt met de armen. Ajax valt aan overigens. Boerrichter wordt gezocht, maar niet bereikt. Uitverdedigd van de Frans. Ik heb niet de indruk dat Gomis daar bewust een elleboog in het gezicht van Alderwereld duwt. Maar hij doet ook niet zijn best om het te voorkomen. mag ik het zo maar zeggen. Gomis nu weggestuurd. Gomis en Vermeer moet komen. Vermeer is op tijd. Prima. kwartier te spelen nog. 0-0. En het bal bezit weer terug bij Ajax. Via Eriksen en Boylussen. Die zich nu toch enigszins ongemakkelijk voelt als hij omkijkt. En ziet dat er wel vrij veel Fransen in zijn buurt staan. En de bal dan maar terug speelt naar Vermeer. Vermeer die de bal kan aannemen. Mee kan geven aan al de wereld. Uh, sorry, Vertongen. Vertongen die wat ruimte voor zich heeft om wat richting de middenlijn te lopen. Aan de rechterkant is Van de Wiel mee. De bal gaat naar Anita. Anita kiest er dan voor om in één keer de bal naar Sulemani te spelen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Want daar zit een uh, Frans een Gomis... Zit uh, aan de bal. Gomis legt hem dan terug. Ook erg ongelukkig. Daar zit Soleimani tussen. En dan komt de koude van Ajax met Soleimani. Soleimani! Weer Joris direct. De 1-2 met uh, Siktorson was aardig. Maar Soleimani schiet al van dichtbij. Ik vind eigenlijk wel vrij slap. In de richting van Joris. En nou snap ik wel dat je het af en toe doet met overleg. En niet altijd maar met je ogen dicht om te rammen. Maar dit moet er eigenlijk wel iets krachtiger in. Het is uh, de tweede kans die Soleimani krijgt. Ja, het is een uh, rollertje dat hij uiteindelijk produceert. Waar Maurice natuurlijk wel heel goed in de weg ligt. Maar waar uh, toch meer uit te halen was geweest voor Ajax. Maar wat een fout voor Gomis. Op het moment eigenlijk dat hij die uh, bal aanneemt. Denk ik, ja, hij zorgt voor meer oponthoud in die uh, aanval van de Fransen. Dat hij nou echt zorgt voor voortgang. Inmiddels heeft Lyon ingegooid op het hoofd van Van der Wiel. De bal gaat wel weer richting Gomis. Die rond de middenlijn. En komt nu wel wind van al de wereld. Maar daar niet zo heel veel mee opschiet. Omdat hij de bal voorwaarts kopt. En als je de meest voorwaartse man bent van de ploeg. dan zullen er weinig mensen meer voor je staan. Wat wel opvalt is dat Briand. inmiddels wat meer vrijheid voor zichzelf heeft gecreëerd. door wat, wat meer te zwerven over het veld. Waardoor er eigenlijk geen man nou direct op hem staat. En je zag net eigenlijk drie keer dat hij een, een steekbal kon geven. En dat is misschien precies de man die je niet in die gelegenheid moet stellen. Inmiddels heeft Ajax het bal bezit met Van der Wiel. Halverwege de helft van Lyon. Ongelukkige bal. Dat is toch ook een beetje concentratieverlies bij Van der Wiel. Uiteindelijk is het ook niet allemaal super geconcentreerd bij Lyon. Dat de bal niet kan binnenhouden. Ajax heeft de bal weer terug. Ingooi Van de Wiel Anita. Naar de middencirkel. Daar staat Vertong eigenlijk al klaar. Die kon de bal aannemen. Kijken naar voren. Durft het niet aan. Breed naar Boylissen. Daar is Boerrichter dichtbij. Terug naar Boerlis. Boerrichter loopt dan zelf de diepte in. Komt nog een 1-2. Boerrichter. nu loopt Boerlis de diepte in. Maar loopt Boerrichter terug en ziet hij geen kans om de paas de diepte in te sturen. Bal dus weer breed naar Anita. Het gebeurt wel allemaal op de Franse helft. Nu al een paar minuten. 13 nog te gaan. 0-0 de stand. Sikorszon aangespeeld. Draait handig weg. Krijgt een klein tikje. En krijgt een vrije schop. Nou is Jansen nu niet meer. Vertongen en al de wereld die aardig kunnen schieten wel. Het is een meter of 35. Joris zegt: willen we een muur of niet? Ik denk dat hij hem toch wel gaat bouwen nog even. Nou ja, het is heel ver, maar wie weet. Ja, Eriksen heeft zich inmiddels ook gemeld. Maar ik denk niet dat Eriksen gaat voor de bal ineens. Die zal uh, kiezen voor het uh, tikje zijwaarts op uh, Alderwereld. Want Vertongen is daar inmiddels weg bij die uh, situatie. Dus zal het een knal worden van uh, Alderwereld. Die al drie doelpunten heeft gemaakt in Europa. En al twee in de Champions League. En daarmee topscorer is van het huidige elftal van Ajax. Op het allerhoogste Europese niveau. Hij staat dus nu klaar. Wacht op dat tikje van Eriksen, maar moet nog even wachten tot Stark het signaal geeft. Want er moet eerst een muur op afstand worden gezet. 3-4 man van Lyon erin. Daar komt die trap van Alderwereld op de rug van Brian, die als bijnaam Hans of misschien Chateau heeft in de spelersgroep van Lyon. Die keuze kunnen wij niet maken. Hij lag hem ook van nu wel in de weg. Borlissen brengt de bal nog terug richting het gasopgebied van Lyon, waar die door Coné wordt weggekopt. en uiteindelijk wordt weggewerkt door Gonalo. Opgevangen weer door Borles, die de bal met het hoofd uh, terugbrengt bij Vertongen. Die schrikt wat van de aanwezigheid van Gonalong. De <lacht> Gona bal komt volgens goed terecht bij Eriksen. Die gaat vaart maken en wil dan de bal kwijt bij Suleimani. Op de rand van het strafroepgebied terug naar Eriksen. Aan de rechterkant komt nu van de wiel. Dat ziet niemand. Anita gaat van afstand schieten. En dat doet hij. Aardig. Anderhalve meter over. Van behoorlijke afstand ook. Maar het is wel schrijnend om te zien dat bij Ajax niemand... ...oog heeft in deze aanval voor een volkomen vrije rechterkant... waarvan de wiel met perspectief stond. Ja, geef je hem de steekbal, steekt hij erin... ...en loopt hij zo richting het schafschopgebied en richting de golf van uh, Lyon. Maar het werd uh, allemaal een beetje snel tikken, één keer raken rond het schafschopgebied... ...met uiteindelijk dus dat schot van uh, Fernan Anita. De Jong moet een kopduel winnen, doet hij niet... ...maar uiteindelijk pakt Anita de afvallende bal op. Sulemani stuurt dan Anita weg, die om Sissoko heen draait... ...op de helft van Lyon is... En dan net de bal paast voorbij stond, Waardoor de Fransen weer kunnen opruimen. Het tempo gaat nu wat omhoog met Grenier. Aan de rechterkant is Brian. Samen met Revalière. Die twee mogen het nu uitzoeken. Revalière wordt gevonden door Brian. Boylissen staat ervoor. Dan komt er een voorzet van Revalière. Aangeraakt door Boylissen. Al over de achterlijn. En in dit geval dus. Met nog een minuut of tien te spelen. En nog altijd die hatelijke 0-0 op het scorebord. Een corner voor de bezoekers. Kelstreum gaat dat doen. En de manier waarop hij naar die corner gaat geeft aan, en dat snap ik ook wel, dat Lyon met deze stand best kan leven. Ja, want hij maakt niet heel veel haast. Uiteraard, Lyon zal gedacht hebben wat Ajax gedacht heeft. Cruciale wedstrijd in die zin. Dat betekent dat je uit tegen je belangrijkste concurrent tevreden bent met één punt. Uh, er wordt gewezen naar beneden door collega Van der Geer. En inderdaad, Poulikiem heeft het trainingspak uit. En gaat zo in de ploeg komen bij Ajax voor de slotfase. Eerst nog de hoekschop van Lyon zien door te komen... Vermeer instrueert. Daar komt de bal van Kjellström. Oeh, die blijft hangen bij de tweede paal. Wordt er dan... De... Opnieuw komt de Frans balbezit via Lovren. Die wil dan zijn tegenstander voorbij. Dat lukt niet. En zo loopt het voor Ajax allemaal goed af. Kan Ajax ook nog gaan counteren met al de wereld aan de bal. Nou ja, die kijkt wel naar voren. Opgejaagd door Lovren. En denkt, ja, naar voren spelen kan wel. Maar staat er eigenlijk wel iemand? Nou, niet echt. Daar komt nu wel Sikthorson. Alleen de aanwezigheid van Sikthorson dwingt dan Sissoko... tot het geven van een merkwaardige trap weer de andere kant op. De bal gaat dan over de zijlijn en dan mag Lyon gooien. En is er ruimte voor de wissel van Ajax. En wie gaat er voor hem uit? Ja, dat kon je misschien wel uh, voorspellen. Sigtorsson, de spits, de jonge IJslander. Hij is uh, moe gestreden en mag naar de kant. En dan komt de 31-jarige Dimitri Boulikin. Van wie we allemaal dachten, waar gaat hij nou toch uiteindelijk spelen na een succesvol jaar bij uh, Ado Den Haag? Nou, het is Ajax geworden en dit is de rol. Die de Boer voorlopig voor hem in gedachten heeft. De Pinchitter zijn in de slotfase van een wedstrijd. Hij staat daar nu. Eens kijken of hij het verschil kan maken in de laatste negen minuten aan de extra tijd. Sissoko namens Lyon. Halverwege de helft van Ajax moet terug naar Gonalon. Gonalon naar een bal, of geeft een bal richting Brian. As van het veld achtervolgt de Borlissen terug naar Kelstref. Aan de rechterkant van het veld is Revière ook mee. Die staat nu ook net op de Ajax helft. Bal nu wel even terug weer op de eigen ruimte daar achterin. De opening gevonden bij Bastos. En inderdaad, aan de overkant, vandaar de lichte twijfel. Staat Bastos buiten spel, dat had de wedstrijd ook gezien. En een vrij schop dus voor Ajax. Nou ja, het is wel aardig om te zien om te kijken of die gekke Buleguin... die dus vorig jaar zoveel succes had in Den Haag... ook hier in de Champions League zijn stempel nog op de wedstrijd zou kunnen duwen. Die weet bij hem wel zeker, krijg je nog één of twee hoekschoppen of vrije schoppen... dan is het automatisch een stuk gevaarlijker dan dat het was. Dus benut dat en ga daarnaar op zoek. Eriksen heeft de bal, Kaats terug. Anita mag het uitzoeken, de roten van de middenlijnen geeft de bal mee aan Boyles de 2-3 meter over de middenlijn, komt van links naar binnen. versnelt dan vervolgens, is 2-3 man kwijt, maar is dan wel stoordig. Omdat Kelstreum er bijna tussen zit. Ja, die zit er tussen, alleen krijgt die bal niet onder controle. Via Vertongen snel weer de Jong gevonden, Sulemani. Rechterkant komt van de wiel op, ter hoogte van het schafstopgebied. Moeite met de bal, paast hem toch naar de binnenkant, naar Sulemani. Ook nog altijd aan die rechterkant, want in de as staat Anita. En dan zijn we weer terug, 10 meter op de helft van Lyon. Weer naar de linkerkant, daar is Bojlesse. Ja, probeer het maar eens hoog. De ja, bal komt vervolgens laag in de voeten van Kelstreum. Koren op de molen van Lyon. Dat nu kijkt, past en meet. Ja, Kelstreum kan een passje over afstand verzenden. Dat doet hij nu ook. In de breedte weliswaar op Sissoko. Die wat meters kan maken tot de middenlijn. Pas daar zal die Soulemani tegenkomen. Soleimani moet er inderdaad mee terug. Uh, en de bal gaat dan helemaal terug naar Gonalon. Gonalon opent naar Brian. Gombies wacht en waait wat uit naar de rechterkant. Brian wacht op Rivière, die dan ook komt. Maar de paas is onzuiver, wordt door Ajax onderschept via Boerrichter. Die keer op keer keurig meeloopt. En dan komt de bal gekaatst door Boulekiem. Wel ongelukkig terug en nemen de Fransen weer over. Grenier loopt de twee voorbij alsof ze er niet zijn. Gomis wil schieten uit een moeilijke hoek en schiet voorlangs En door de verslaggever van de Franse radio naast mij... wordt nu als een soort volleerde trainer gewezen waar de bal naartoe had gemoeten. Want die stonden er voor de goal twee vrij. En de boosheid van het publiek, hoorbaar, richt zich op het feit dat er een hoekschop gaat komen voor de Fransen. Omdat die bal blijkbaar door een van de Amsterdammers is aangeraakt. Ik heb dat niet gezien. Nee, de grens heeft er wel, want die stak zijn vlag omhoog en gaf dat signaal aan. Het is, zou dan Vertongen moeten zijn geweest, maar ik zie nu in de herhaling toch ook niet dat er een touché is van Vertongen op die bal. Dus wat dat betreft is het eenzaam en alleen de gedachtegang van de arbitrage. Ja, die van Lyon zullen zich daar uh, gewoon bij aansluiten zonder te morden. Corner komt er dus nog vanaf de linkerkant. Grenier doet dat namens Lyon met Gomis in de buurt van Vermeer. bal wordt bij de eerste baal weggekopt door Boylissen. Gaat hij ook over de zijlijn? Nee, dat gaat hij niet. Want hij wordt uiteindelijk door Revalier binnengehouden. Nee, die laat hem toch over de zijlijn lopen. Dan mag Lyon zo meteen gooien gaat Ajax wisselen. Ja, niet alleen Ajax, ook uh, de Franse Belfordil komt in het elftal en... Uh... Dan zal er ongetwijfeld 1 uitgaan. Oh, dat is komisch. De spits gaat naar de kant. En bij Ajax staat Ebesilio klaar om in te vallen. En dan is het logisch om te veronderstellen dat je dan Boerrichter naar de kant haalt. Maar is dat zo? Dat gaan we dan nu zien. Ja, dat kan ook Soleimani aan de andere kant. Soleimani naar de kant en Ebesilio in het elftal bij Ajax. Een handvol minuten nog. Nou ja, het is maar voor Ajax en voor Nederlandse voetbal in het algemeen te hopen dat de Nieuwelingen en dan met name die twee die voorin gaan lopen met Ebasilio en Boulikiem het verschil kunnen maken in deze confrontatie met Olympique Lyonnais zoals het officieel dient te worden uitgesproken. Vijf minuten nog plus extra tijd 0-0. Nou, Deal is in de ploeg, het bloed, is een 19-jarig talent, dat staat dus nu in de spits tegen Jan Vertongen aan. Er wordt nu voor de eerste keer gezocht en ook gevonden. En geeft een prachtige hakbal op Brian. Brian straks op gebied. Brian schiet, schot gekraakt. Dan is er nog een mogelijkheid. Grenier schiet naast. Nou, dat is een aardige binnenkomer voor die jonge spits. Die in de dekking staat bij Vertongen. Toch gevonden wordt door Belfodil. En uiteindelijk, uh, of Belfodil wordt gevonden. Die geeft dan de hakbal op Brian. En Brian creëert zichzelf wat ruimte om te schieten. Uiteindelijk is er dus nog een rebound die naast de goal gaat van Vermeer. Zo ontsnapt Ajax vijf minuten voor tijd. Toch aan de tegentreffer van Lyon. Ontsnappen is het juiste woord denk ik. Anita heeft inmiddels het bal bezeerd, weer voor de Amsterdammers. Al de wereld en Forton. Uh, de bal weer op de helft van de Fransen. Met alle spelers van Ajax daar nu bij. Boulikin eigenlijk nog in zijn minuten die hem dan zijn gegund vanavond. Niet in het hoofdstuk voorgekomen. Eén verkeerde kaats luidde nog een uh, mogelijkheid voor de Fransen in zijn helft, zo even. Nu vanaf de linkerkant, Boilersen een dubbele schaar. Dat zie je met linksbacks niet vaak, maar bij Ajax natuurlijk weer wel. En die haalt er een hoekschop uit. Ja, knap. Iedereen zegt ook van hem, verdedigen kan hij niet, maar aanvallen wel. Dus die zetten van linksback. Nou ja, dat kan best. Dit doet hij goed, namelijk je tegenstander doldraaien, erop op snelheid langs. En een hoekschop versieren. En nu dus, Boelikiem. Nou moet je je laten zien. Hij staat in de buurt van keeper Loris, daar waar Boerichter ook staat. Op die corner van Eriksen, want die neemt ze nu na het vertrek van Jansen vanaf de linkerkant. Nou, kijken of hij ook gevonden wordt. Daar gaat Vertongen naar de bal. Die komt op het meter gebied, Maar uiteindelijk wordt weggekopt daar door Coné. Door die invaller. Belvo Diel wordt verplaatst richting de Ajax-helft. Maar dat gaat niet heel goed. Nou, dat gaat wel goed. Omdat er getreuzeld wordt bij de zijlijnder van de wiel. Brian weg. Dan kan van de wiel herstellen. Nee, niet helemaal. Want daar is Bastos. Rans op gebied. Ja, Vermeer herstelt zich wel. In de reflexen. Al een paar keer gezegd. Prima, wat doet van de wiel daar nou toch? Wordt op de zijlijn afgetroefd door Briand. Staat gewoon te slapen, want er wordt weggewerkt door de Fransen vanuit de eigen helft. Dan lijkt van de wiel te wachten op het moment dat die bal over de zijlijn gaat. Maar dan steekt Briand gewoon buitenom. Neemt die bal mee en zorgt voor een hachelijke situatie. Daar waar Vermeer dus twee keer kan redden. Eén keer op Briand en één keer op Bastos. En wat dat betreft houdt hij in deze situatie zijn ploeg op de been. Ajax zijn weg aan de andere kant. Boerrichter niet bereikt door Boylissen. Het zijn toch momenten dat een schrikje om het hart slaat. Want zo zou je een uh, wedstrijd en misschien wel een Europese campagne wel heel makkelijk en heel snel. En vooral heel dom weggeven. Maar ja, merkwaardig moment inderdaad waarbij er uh, een beetje gedut wordt. Balbezit voor Ajax via al de wereld. Die kan hem wel niet controleren, wel niet controleren, niet controleren. Bal kwijt en dan kan Belforduil, die maar als invaller toch eigenlijk best bevalt in die ja. paar momenten dat hij er is. Weer weer aan de rechterkant van het veld. Groot, sterk. En ook nog best wel snel en technisch hebben we al gezien. Kortom, daar gaan we nog veel van horen. Hij legt nu de bal vanaf de rechterkant breed voor Briand. Die daar niet op rekende. De bal verspeelt. Dan door Kelstreum moet worden aangespoord. Om misschien toch nog wat druk te zetten met de tegenstander. Want zelf had hij er al geen zin meer in. Met uitverdeling van Ajax zwak. Opnieuw opgevangen door Kelstreum. En het lijkt erop dat de slotfase eerder voor de Fransen is dan voor Ajax. Ja, die vinden nog even de tweede adem. Met uh, Lovren, die, oh, nee, Gonalon, die de bal bezorgt met Bastos aan de linkerkant. Sissoko is daar ook. En we zijn op de Ajax-helft. Ze waren te hoogte van het strafselgebied. Sissoko gaat nu even terug. Ja, dan wil er een, uh, of moet er een combinatie plaatsvinden. Grenier-Bastos. Maar uh, Bastos heeft helemaal geen zin meer om diep te gaan. Geeft nu ook aan aan Grenier. Nou, daar heb ik niet zo'n zin in. De bal ging wel diep. Maar Bastos bleef gewoon in de buurt van Van der Wiel staan. En dat moment voor Lyon is dus weer even weg. En dat had uh, Bastos anders gezien. Die had liever gehad dat de Fransen de bal nog even rondspeelden. speelde. niet daar vervolgens met een bal richting de Jong. Die staat wel vlak voor het strafsopprogramma van Lyon. Maar wordt daar afgetroefd. En dan kunnen de Fransen weer overnemen. Weer met die invallers. Sissoko vervolgens aan de linkerkant. Zoeken naar Bastos. Bastos, hakje. Aardig naar uh, Grenier. Grenier, overzicht. Brian. Brian laat de bal vallen voor Kelstreum. Is net op tijd bij de bal. Buitenkant links. Opening naar Rivière. Die doorloopt de respect. Die heeft een energie nog. Dan moet Boerrichter weer mee. En Boerichter is ook snel genoeg. Ook energie. Wel een paar jaar jongen, dat helpt misschien. En uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn en komt er een doeltrap voor Vermeer. Er gaat nog gewisseld worden aan de kant van de Fransen. Gonalol gaat er vanaf. En de man die binnen gaat komen voor de allerlaatste fase is Fofana. 20-jarige jongen die overgenomen is van La Havre. Middenvelder voor een middenvelder. Wat dat betreft zullen er geen onnodige risico's worden genomen door Olympique Lyon. Hij dus in de slotfase er nog in. Anita met het balbezit voor Ajax. Kort naar Boylissen aan de linkerkant. Anita steekt dan de middenlijn over. Laatste minuut loopt. Zal een minuut of drie worden bijgetrokken. En dan zit het eerste duel in de Champions League voor Ajax erop. En is de tussenstand 0-0. Als dat de eindstand wordt, is dat eigenlijk een teleurstellend begin. Lyon zal daar een prima gevoel bij hebben. En met het idee de bus ingaan. Van, nou ja, we hebben hier een punt gewonnen. Of komt er nog drama voor Ajax? Want ik moet eerlijk zeggen dat Lyon... Nog eventjes een tandje bijschakelt in de slotfase. Twee minuten extra tijd gaat op dit moment in, in de Amsterdam Arena bij die 0-0 stand. We komen dus toch dicht bij een resultaat waarin beide ploegen, waarvan tevoren gezegd is, keer op keer dat ze zoveel en zo makkelijk tegengoals krijgen, dat nou net vanavond uitgerekend tegen elkaar niet hoeven te incasseren. Uh, nou ja, we zijn er nog niet helemaal. De extra tijd loopt, zoals gezegd, twee minuten. Balbezit voor Ajax als uh, van de wiel uitverdelend van de bal die bij Ebene krijgt. De bal over de zijlijn rolt. En een. Ingooien gaat komen voor Lyon aan de linkerkant van het veld. Sissoko wijst en zegt uh, nee, niet naar jou. De bal gaat er overheen. Belfordiel moet dan koppen. De bal door Anita de andere kant weer opgetrapt. Maar toch meteen weer prooi voor uh, Lyon. Ajax loopt alleen nog maar naar achteren in de slotminuten van deze wedstrijd. Met Bastos nu aan de linkerkant namens Lyon. Ter hoogte van het strafschopgebied. Balletje onder de voet. Bastos terug naar Sissoko. Sissoko met uh, Belfordiel. Belfordiel wil dan weg bij Alder wereld. Ja, dat lukt dan net niet. Alderwereld met een, een, een, ja, zijn voeten tussen van de wiel vervolgens gevonden. Boulikin, ja, die voegt eigenlijk in deze fase helemaal niets toe. Behalve dan dat hij nu een overtreding meekrijgt. Nee, het is de overtreding die gemaakt wordt op ABC Leo. en Dan mag Ajax nog een vrije trap nemen aan de rechterkant. Dat gaat Alderwereld doen als laatste man. Alles van Ajax schuift een beetje op richting de helft van Lyon. De klok tikt in het voordeel van Lyon. Het is nog 37 seconden. Voor het publiek maakt nog maar wat lawaai en steekt daarmee de ploeg hard hart onder de riem. Wat wil ik er maar mee zeggen? Het 0-0 vinden we eigenlijk ook niet zo erg. Dat is het ook niet, maar het is ook niet het resultaat waarvan je van tevoren zei, daar gaan we voor. Thuis tegen misschien wel je belangrijkste concurrent Vertongen schept nog een bal in de richting van het strafopgebied van de tegenstander. Maar daar staat behalve de Franse doelman echt niemand. Daar komt Ebesilio nu wel, maar dan kan de de bal rustig oppakken. En weet hij dat Wolfgang Stark, de Duitse scheidsrechter... Straks een einde gaat maken aan deze wedstrijd. Dan uh, in de auto weer naar huis naar Duitsland mag gaan rijden. Of wordt het toch nog gekker voor de Fransen? Wordt het nog gekker? Er komt nog een schot van afstand van die invaller Fofana. maar die bal gaat een meter of twee naast het doel van Vermeer. Vermeer wil de doeltrap nog nemen. Maar de scheidsrechter Staak zegt uh, laat maar. We houden het hierbij. Het is voorbij. 0-0. Zo eindigt het bij Ajax Olympique Lyon. Een beschaafd applausje. Van de mensen die dus toch het gevoel hebben dat ze twee punten hebben verloren. Maar niet zullen vergeten dat naast de enorme kans die Soleimani voor Ajax kreeg... eigenlijk de gevaarlijkste kansen toch in de eerste helft voor Lyon zijn geweest. En dan met name voor Gobi's 0-0. Daar zal Ajax het mee moeten doen. Laten we eens kijken wat dat voor gevolgen heeft. Ragnar Niemeijer in het boven bovenop de... Uh, verdieping waar alle redacties samenkomen wat de sport betreft. Uh, is Real Madrid al afgelopen? 1-0 voor stonden ze? Ja, dat staan ze nog steeds. Goal was van Angel Di Maria. De Russen 0-0 ruststand in die wedstrijd, maar die wedstrijd is nog wel aan de gang. En dat betekent dus dat het nog niet helemaal zeker is dat Real Madrid daar de drie punten gaat ophalen in Kroatië. De hoofdstad Zagreb. Twee keer geel gezien overigens in die wedstrijd voor Marcelo. Dat betekent dat hij in de volgende wedstrijd zal ontbreken, maar voorlopig Di Maria de match binnen, als het er meer zo blijft daar bij Zagreb-Real. Is dat uh, tegen Ajax toevallig die volgende wedstrijd of niet? Dan zit ik toch heel eventjes te denken of dat zo is. Nou, gaan we opzoeken, we, gaan wel terug. We ja, komen we later wel terug. Even laten we in pool A beginnen bij München 2-0, uh, blessure tijd, uit bij Villarreal. Wat is dat voor overwinning? Moeten we daar een conc conclusie aan Ik heb denk dat, dat Bayern München daar een betere wedstrijd heeft gespeeld. 0-1 van Kroos. Dat was ook de ruststand. Ik heb een hoop kansen gezien voor Peters. De nieuwe spits. Die daar in de rust in het veld kwam. Voor Mario Gomez. Ook kansen gezien voor Kroos. De 0-2 was van Rafinha. Die speelt op de rand van het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Zijn tegenstander nogal pijnlijk door de benen. De doelman van Villarreal is vervolgens zo verrast dat hij de bal in de korte hoek de goal in laat gaan. Rafinha maar dat was echt een doelpunt wat nooit had mogen vallen. Ja. Dat is slordig verdedigen bij de Spanjaarden. En Bayern boekt daar toch wel een hele goede knappe zegen op deze manier. Ja, want die andere wedstrijd, dat zal voor veel mensen een verrassing zijn. City met al die miljoenen tegen Napoli... Zo zie je maar, ook niet alles is te koop. Het staat momenteel 1-1. Ook dat is volgens mij nog niet helemaal definitief afgelopen. Napoli op voorsprong, een fout van Garrett Barry Was niet helemaal fit. Engelse international laat zich de bal ontfutselen. Cavani uiteindelijk die afrond, die kennen we nog wel van het afgelopen seizoen. De wedstrijden tegen Utrecht onder meer waarin hij uh, veelvuldig wist te scoren. En Kolarov met een vrije trap voor Manchester City. Dat was op dat moment de gelijkmaker, de 1-1 in uh, die wedstrijd. Ja. In Pool B, uh, Lille tegen Moskou. Daar zitten ze inmiddels in de 95e minuut. Daar is een hoop gebeurd. Twee rode kaarten ook, geloof ik. Ja, en het is ook zojuist gelijk geworden. Die goal is even aan mijn aandacht ontsnapt. Maar goed, dat kan bijna niet hier. Maar toch is het uh, gebeurd. Ik heb hem niet voorbij zien komen. Maar die Russen zijn dus toch tot 2-2 te, teruggekomen. Kwamen 1-0 achter een doelpunt van Vrij. Toen een gelijkmaker van Panker... Die viel in de tweede helft van de wedstrijd. Alexander vrijgezien met een strafschop benut, een beetje door het midden. En daar viel een rode kaart bij. Ook een rode kaart voor Basel. Ze stonden dus met z'n tienen tegen tien. En Huggel was dan de man die eraf ging bij uh, FC Basel. En blijkbaar is er in de slotfase van die wedstrijd nog, uh, nog iets gebeurd. Um, want nee, ik haal nu twee wedstrijden door mijn Ik kan het zeggen, op, je had he? het over Lille ja, tegen Moskou. We hadden het over Lille. Ja, die wedstrijd is uh, 2-1 geworden. De Fransen stonden daar toch uh, aan de leiding... Maar aan het einde van de rit hebben ze dat dus niet, uh, niet vol kunnen houden. CSKA, het was uh, op een 2-0 achterstand gekomen. Pedretti met de goal, vervolgens Dumbia met een uh, puntertje. En daar is een gelijkmaker bijgekomen. En dat is uh, een slechte zaak voor de Fransen. Die op basis van wat ik hier heb gezien... toch het meeste van die wedstrijd in handen hadden. Het beste ja. van het spel hadden. Inmiddels is uh, City tegen Napoli uh, afgelopen, 1-1. En dan uh, wellicht de grootste verrassing in de maak. Milan tegen Trapsonspoor. Staat 0-1 eh, voor de Turken. En eh, Selutska na een corner, Blauw blijft eigenlijk een beetje hangen in het strafschopgebied van Inter. Niemand die die bal echt wegkrijgt. Dan valt hij aan de zijkant in een hele lastige hoek. En schuiven ze hem vervolgens achter de doelman van Inter. En staat het zomaar in een eh, ja, als er een flinke tijd gespeeld is in de tweede helft. 1-0 voor de Turken daar. Daar stond hij in de basis. Ik heb het over Wesley Sneijder... maar die heeft dus ook niet kunnen voorkomen... dat Trapsonspoor daar met de punten er vandoor gaat. En dat is uh, vervelend, ja. Uh, pool C, Basel, Ottenloel 2-1. Hoef we niet uh, veel woorden aan vuil te maken, denk ik. Nee, voor de duidelijkheid. Wel twee rode kaarten in die ja, wedstrijd. Ja, ja. Dus Alexander Vrij met een strafschop zorgt voor de winnende. Voor de duidelijkheid, 2-1. Ja. Mooi affiche: Benfica, Manchester United in die pool. En... Dat, dat was volgens mij wel, zijn, wel een leuke wedstrijd, ja. ja. Dat is een 1-1 gelijkspel geworden daar. En ik heb het gevoel dat beide ploegen wel hun kansen hebben gekregen. Misschien niet zo eens heel veel kansen aan beide kanten. Maar beide ploegen hadden wel de mogelijkheid om er een winnende in te schieten. Cardoso met de 1-0 al in de eerste helft van de wedstrijd. Gix met een vrije gelijkmaker. een knal voor United. En uh, ja, dat is toch typisch dat in zo'n pool FC Basel dan gewoon aan de leiding staat met drie punten. Ja, Goed, dan uh, hebben ze allemaal gehad volgens mij. Even ja, belangrijk gegeven. Die, die, die, die, die Lille, CSK, Moska? Nou, oh, dan krijg ik maar geen... Uh... Het signaal van dat hij is afgelopen jaar? Nee, dat is hij hield? inmiddels uh, wel. Ja. ja, Dat is 2-2 gebleven. En even voor de duidelijkheid nog, ik wil het niet met 100% zekerheid zeggen, maar inmiddels wel. Real Madrid-Ajax is inderdaad de volgende wedstrijd in uh, de Champions League. Dus dan is Marcelo er niet bij vanwege zijn rode kaart. En Schwalbe trouwens uh, van hem bij die tweede gele die hij kreeg in de wedstrijd tegen Dynamo Zagreb. Die Madrid dus aan het einde van de rit met 1-0, slechts met 1-0 wint. Hoewel je erbij moet zeggen dat met name in de eerste helft. Want in de tweede helft heb ik er weinig van gezien. Met name in de eerste helft er heel veel kansen waren voor. Voor Real om gewoon met een nulletje of vier voor te staan. Rachel, niet bij was dat vanuit het matchcenter bovenop de redactie. Zometeen de reacties uit de arena. Watch-back van de Jacksons. Iets voorbij 10 over half 11. De kop is eraf voor Ajax. Het werd 0-0 uh, tegen Olympique Lyon. Makkelijk was het niet. Misschien hadden er meer ingezeten. Maar al met al zullen ze gelukkig van het veld zijn gestapt. Even horen wat Jan Vertongen ervan vindt. Hij staat bij Jack van Gelder. Jan, zware bevalling. 0-0. Ja. Lyon is een uh, goed uitgekookt team. En ik ja, denk dat daarmee onwel omschreven is. Uh, ze wachten op de fout van ons. En die kwam ook een paar keer en kwamen wel uh, goed weg. Maar ik denk dat wij uiteindelijk wel de beste kans hebben gehad. Eerste 20 minuten, geeft Ajax druk. En heeft iedereen de hoop van dit wordt een hele mooie avond. En dan is het opeens niet meer vol te houden? Ja, ik denk wel dat het uh, vol te houden is. Want we uh, veroverden hem relatief snel. Maar we hielpen zelf in de wedstrijd door uh, ja, korte slechte pages, verkeerde keuzes. En dan hebben ze de goede mensen om, om te schakelen. In, ja, met Gomis uh, gommies kwamen een keer goed weg. En, uh, ja, ze hebben wel de mensen om uh, de balletjes neer te leggen dan. Hoe anders is het om uh, tegen dit soort ploegen te voetballen dan uh, in de Nederlandse competitie? Ja, dat merk je eigenlijk al dat, uh, na één minuut. Hoe, uh, dat ze beter zijn, uh, balletjes op de borst aannemen. Uh, mensen die eronder komen, dat, ja, dat uh, weet je meteen. Ik had ook, uh, mijn eerste drie minuten dat ik voor uh, Gomis wil komen. En, en, bij spreken spreek heb die in Nederland altijd. Hij zet zijn lichaam erin en hij lokt een overtreding uit. En dat is uh, ja, de, de, de slimmigheid van die. Uh, en de, ja, ze zijn gewoon een stuk beter dan de teams in Nederland. Maar 0-0. Ja, Moeten we daar maar gaan winnen. Ja, wat, is er jullie zelf iets te verwijten? Ja, dat we de kans misschien niet afmaken, maar langs de andere kant komen we ook zelf een paar keer goed weg. Ik heb net even naar de cijfers gekeken op het bord hier, we hebben toch ja, 60% balbezit. Uh, ik heb een paar kansen van Mickey gezien, ik kreeg er ook twee, Eén in de eerste, één in de tweede. Of dan moet er gewoon minstens één of twee van in. Kleurgesteld? Ja toch wel, we willen echt wel voor die tweede plek gaan. Ik denk dat deze wedstrijd misschien uh, een beetje vergelijk was met Auxerre uh, vorig jaar. Die gewoon ook echt inzakte en ons het spel te maken. En zelf counterde dan. Uh, alleen is Lyon gewoon beter dan Auxerre. Dankjewel. Ja. Jan Vertongen was dat met uh, Jack van Gelder. En dan de man die zijn uh, debuut maakte in de Champions League. Hij kwam over van RKC, kwam naar Ajax en mag dan zomaar in de Champions League spelen. Dirk Boerichter. Dirk, uh, Champions League dat is weer zo wat anders dan in Waalwijk. Dat is heel als in Waalwijk. Uh... Ja, de ambiance, hè? De, het stadion natuurlijk. Uh, ja, alles. Je was onbevangen. Uh, volgens mij, heeft Frank de Boer, na de wedstrijd tegen Herakles, tegen je gezegd: van... Wat was er met je tegen Herakles? Je keek nog een beetje om je heen. Ja, tegen Herakles was het niet, uh, niet al te best inderdaad. Uh, ik moet zeggen, ik heb ook niet heel veel de bal gekregen. Daar kan je sowieso niet veel laten zien. Maar uh, ja, dat mag natuurlijk geen excuus zijn. Hoe anders is dit? Ja, heel anders. Volle bak en, en Champions League, hè? dat is geweldig. Je speelde met buitengewoon veel zelfvertrouwen. Je was veel aan de bal. Op een gegeven moment moet je ook naar de rechterkant. Maar het is toch lekker aan die linkerkant, hè voor je? Ja, kijk, vanaf de eetjes ben ik altijd toch al gewend om op links te spelen. En kom ik een keer op rechtsuit vind ik het op zich ook niet erg natuurlijk. Alleen ja, het is wel even een omschakeling, want uh, zo vaak kom ik er ook niet. Maar... Hebben jullie naar de agenda gekeken, ongetwijfeld voor de komende weken? Uh, hebben jullie zoiets van daar kijken we niet naar, we slaan het niet om, want we gaan van wedstrijd tot wedstrijd nu? We kijken naar van wedstrijd tot wedstrijd. Alleen we weten wel dat elke wedstrijd die nu komt gewoon heel belangrijke en een hele mooie wedstrijd wordt. Dus dat besef hebben we wel. Hoe anders is het voor jou, de fysieke belasting? <laughs> Ja, dat is wel een uh, verschil. Ik kreeg uh, tegen, tegen ja vlak naar rust al kramp eigenlijk. En ja, ja goed, uh, het is even een uh, ja, nogmaals heel andere belasting. en Een stuk zwaarder. Je speelt veel meer wedstrijden. Het is, uh, het is even een omschakeling, maar uh, we hebben goede fysio's, dus uh, kan het wel aan. Dan die 0-0. Uh, Teleurstellend? Ja, je speelt thuis tegen, tegen Lyon. Uh, zijn kansen. Het was mooi geweest natuurlijk als we drie punten hadden gepakt. We hebben ook wel wat kansjes gehad. Weet ik, weet ik. Maar ik bedoel, uh, kansen in het algemeen omdat het Lyon is en, en het is thuis... Kerel, Madrid is natuurlijk weer een ander kaliber. Maar ja, goed, dan gebeurt het niet? dat uh, Is toch, toch een beetje teleurstellend. Niet de eerste keer dat Ajax in Madrid wint, hoor. Nee, niet. nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Nou ja, goed. Uh, ik heb vorig jaar gekeken en, uh... Toen was hij het niet al te best. Maar uh, <laughs> hopelijk is het een beetje anders. Dirk Boerrichter was dat. Hopelijk zometeen ook uh, de coach van Ajax. Frank de Boer. Ik zie hem in mijn ooghoek al uh, richting de plek gaan waar Jack van Gelder staat. Dus die gaan we ongetwijfeld zometeen horen. Eerst even naar FC Twente. Dat staat morgen in de Europa League uh, met een uitwedstrijd tegen Fulham. Dat is de club van trainer Martin Jol. U weet het. En van uh, oud Twente speler Brian Ruiz. En die houtkamp sprak met de trainer Martin Jol. Martin... Um... Vaak hoor je dat in Engeland de competitie belangrijker is... en dat geldt ook voor Italië, Spanje en zo... dan de Europa League. Hoe zit dat hier? Ja, dat is in Engeland zo. Omdat uh, ja, de belangen zijn zo groot hier in Engeland... dat je wil niet het slachtoffer van jezelf worden. Aan de andere kant, je speelt in die competitie. Ja, en dan dat wil je ook zo goed mogelijk doen. Maar er zijn teams, en ik heb ook deze gespeeld... zoals uh, een paar jaar geleden in Duitsland. Ja, die stuurden gewoon heel aan de helft. Maar hoe zit dat hier? Speel jij met je beste team? Nou, wij zijn nog niet zo ver dat we kunnen zeggen we, we laten de tweede elf spelen, snap je? Maar we zullen er wel uh, spelen. Niet met de spelers waarmee we gespeeld hebben afgelopen zondag. Nou, speel je morgen tegen Twente. Jij en co ze waren niet altijd even lief voor elkaar, om het zo maar te zeggen. Speelt zoiets nog mee? Nou, ik heb hem uh, over de jaren leren waarderen als een, uh, een hele goede, een, een goed vakman. En waar jij over praat is misschien toen ik nog speelde. Nou, dat is een behoorlijk tijdje geleden. Zou je niet zeggen? Nee, mogelijk. <laughs> um, wat voor soort wedstrijd verwacht je? Ja, ik denk, ik heb die wedstrijd gezien toevallig tegen Roda. Ik denk dat Twente speelt zoals ze spelen. Dus die zullen dat ook hier proberen te doen, neem ik aan. Geen verschil uit of thuis? Nee, maar wij zullen natuurlijk moeten proberen om daar wel een verschil in te maken. Ja, want het loopt natuurlijk nog niet echt lekker... Nou, het loopt wel redelijk. We krijgen ook kansen en de voorzet en alles. We hebben ook mensen in de 16 en we kunnen ook druk geven. Alleen ja, we hebben nog niet uh, die scherpte. Of misschien, ja, het zijn ook de spelers natuurlijk... die die ballen er uh, structureel in moeten uh, schoppen. Ja, en dat is bij ons nog wel eens een probleem. Wat heeft Ruijs je verteld over Twente, wat je nog niet wist? Ruijs is niet zo'n uh, zo prater. Die heeft niet, uh, niet veel gezegd. Maar ik heb wel begrepen dat onze... Uh,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 ja, een traditieclub, de oudste club van Londen. En dat uh, is in uh, Nederland alleen, denk ik, bij de echte top het geval. Maar is het meer Feyenoord of is het meer Ajax? Nee, het is geen van beide. In, uh, in Nederland zijn wij, uh, als we ons best doen, een top-tien club. En uh, zo niet. Uh, en dat hebben we ook de laatste drie, vier jaar meegemaakt. En hebben we als kans, zoals nog, negen of tien andere clubs... Dat je moet knokken om uit die onderste regionen te komen. En dan op de laatste dag zijn het weer drie anderen die degraderen. Nou, dat is in Nederland niet. In Nederland heb je altijd wel de eerste vijf, zes, plus een paar topclubs. Ja, en daaronder weet je eigenlijk ook wel wie er in de middenmoot gaan eindigen. En wie er eigenlijk al gaan degraderen. Nou, dat is hier uh, niet te voorspellen. Oh, is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 Klaar. Ineens was het met hem voor mij al raar. Maar hoe was dat nou voor jou? dat het dan niet lukt? En wat jammer. Wat jammer was er, zeg maar, geen gemie. Jij weet het, schat, jij deed het ik, ik het het niet. Dus hoe is het nou met, met jou? Maar lach me uit om wat vertrokken. Ja. Heerlijk, gepanseld en vergooid. Dan nou weet het waar je mij gebroken hebt? Ben ik sterker nu dan ooit? En vergooid, maar weet dat ik nu sterker ben En Thomas en sterker, nu dan ooit. Acht minuten voor elf. Ik had u Frank de Boer beloofd, de trainer van Ajax. Hier is hij met Jack van Gelder. Voor de wedstrijd, zei je, belangrijk, uiteraard. Eerste stap, moet je winnen. Kortom, twee punten verloren? Nou ja, als je een goed begin wil hebben... dan heb je zeker twee punten verloren. Als je achteraf kijkt, dan mag je tevreden zijn met 0-0. We hebben een lesje in ja, efficiënt omschakelen gezien...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 En de tweede helft eigenlijk precies hetzelfde. Je hebt zelf ook je, je kansen gehad om uh, doelpunten te maken. Maar er bleef altijd die dreiging van, uh, van de omschakeling van hun. En dat uh, beheert ze heel goed. Je zei het al, de eerste twintig minuten. Toen had iedereen zoiets van uh, deze ploeg wordt klem gezet. En als ze er een keer uitkomen. Oké, okay, zo so wat. Dan zakt het in. Is dat concentratie? Is dat nog kwaliteit? Is dat ervaring? Nou, ik denk dat het meer ervaring is. Ik denk dat je bepaalde keuzes maakt. Die,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 En dat uh, zag je dan een paar keer met uh, name terug dat zij geweldige kansen kregen. Je was kwaad in de eerste helft, een paar keer op Siktersson die de eerste paal niet zocht. Ja, ik, eh, volgens mij één mooi moment van, uh, van Nicolai Borles een goed eerste paal uh, speelt hij hem. Ja, ik denk als hij, ja, op, ja, volgens mij zat hij op zichzelf ook te vloeken op dat moment dat hij wist, ja, daar had ik moeten zijn. Ja, ik vind een spits, uh, vooral als iemand op de achterlijn staat, dan moet hij gewoon uh, opofferen om de eerste paal. En van de tien keer komt hij misschien...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 Even kijken naar morgenavond. Dan speelt PSV de eerste groepswedstrijd in de Europa League. Tegenstander is Legia Warschau uit Polen. Afgelopen jaar nog derde in de extra klasse, zoals het daar heet. Dit jaar een uh, grijze middenmotor. Na de training van uh, hedenochtend lieten liet een trainer Fred Rutte... en middenvelder Kevin Strootman hun licht schijnen over de Poolse club... met die beruchte aanhang. Fysiek sterke ploeg. En uh, we spelen vooral op de counter, dus daar moeten we voor oppassen. Ja, dat is zeker als zij uitspelen voor hun ideaal. Zeg maar. Want iedereen verwacht hier van jullie dat jullie het spel gaan maken en dat jullie er even overheen lopen. Over deze middenmotor. Ja, de even overheen lopen. Dat, uh, ja. Zo zal het niet gaan. Het is toch een uh, Europese wedstrijd. Uh, kijk, we zullen gaan verdedigen. Wij zullen het spel gaan maken. Alleen ja, je moet wel heel, heel zorgvuldig spelen en, uh, om de ruimte te benutten. Hoog tempo volhouden. En toch, uh, ja, toch rekening houden met hun dat ze ook in de kant heel gevaarlijk zijn. dus uh, ja, Het wordt een lastige wedstrijd, maar je weet dat je thuis... gewoon drie punten moet pakken. Fred, als ik ja. zo de kranten lees de afgelopen weken... dan is Eindhoven misschien nog wel banger... van de supporters van Legia dan van de voetballers. Is dat terecht, als jij uh, voetbaltechnische analyse... op hun hebt losgelaten? Dat wij favoriet zijn, dat is, volgens mij is dat wel helder. Alleen, die tegenstander... die, uh, die heeft toch wel een bepaalde kwaliteiten. Uh, wat dat betreft zijn we gewaarschuwd. Als zij uh, een team als Sparta Moskou uit kunnen schakelen... Dan, uh, dan wil dat niet zeggen dat dit morgen gewoon een hele makkelijke wedstrijd wordt voor PSV. Ik denk wel dat wij morgen de drie punten in huis kunnen houden. Alleen, dat loopt ook hier en daar wel wat gevaar. Ja. En, dat, en dat is namelijk hun uh, fysieke gesteldheid. Dat is namelijk, uh, namelijk oké. Okay. Ja, en ze hebben toch een paar spelers die, uh, ja, die, die de nodige ervaringen hebben. Onder andere hun spits. Ik vind het een goede spits. Ik vind het ook dat die... Uh, een Servische spits die, uh, die bij, bij Hamburger en bij Stuttgart heeft gespeeld... is op leeftijd, heeft ervaring, is slim. En, uh, en daar moeten wij wel voor oppassen dat wij niet uh, ja, in een valletje gaan lopen... wat wij niet graag willen, zeker in thuiswedstrijden. Als je überhaupt naar die pool kijkt... wie zijn dan jullie grote concurrenten? Hoort Legia daar bijvoorbeeld bij? Ja, dat weet ik niet. Ik ken heel weinig van, die, uh, van andere clubs. En, uh, ik denk dat als de PSV zijn we verplicht bij om door te gaan. En ja, dat we niet te veel naar de andere tegenstanders moeten kijken. Nou is Ledja, een slecht gestart aan de competitie... die staan nu gewoon ergens in de middenmoot. Ik ga even puur af op de stand. Ja, klopt. Volgens mij ook, ja. ja ze hebben de laatste wedstrijd hebben ze dan verloren. En uh, wij zijn er ook geweest, we hebben dat ook uh, gezien. Maar goed, dat zijn wel teams uh, die met, met ervaring... dat is uh, heel, veel, heel veel spelers die rond de 30 zijn... die al die een en ander hebben meegemaakt. Nou, en dan is dit vaak een toetje. En, en dat toetje dit werkt vaak uh, heel erg motiverend voor dat soort type spelers. Fred Rutten, PSV-trap morgen om 7 uur af... Het Philips Stadion zal met 15.000 toeschouwers niet eens half gevuld zijn. Er zijn dus nog kaarten beschikbaar. Isaac Zon is een twijfelgeval in de selectie. De Zweed heeft de pijn na een botsing met uitgerekend Galitie de reservekeeper tijdens de training eerder deze week. Om 7 uur, dus PSV. 5 over 9 morgen AZ Malmö. En voelen tegen FC Twente vanaf half 9 te horen in een extra langs de lijn. Zo meteen met het overmorgen met Mieke van der Wij. Goedenavond. Het wordt 12 uur. Middernacht. Het is stil.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 Dit is Radio 1.